Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 20 juli 2012. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur smiddags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Wilt u deelnemen aan het Vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl i ask Welkom allemaal bij Bartimeus iPhone Vragenuur van 20 juli alweer. Ik uh, ben een poosje weg geweest met vakantie en wat privéomstandigheden. Ik krijg bijna het idee dat ik me weer moet voorstellen, maar dat zal eigenlijk wel los moeten lopen. Uh, Tom is nog op vakantie, Nancy is wel weer van de partij. Uh, deze keer zul je erg veel mij horen en dat komt omdat Nancy de afgelopen drie keer... Uh, in ieder geval de afgelopen twee in er eentje heeft gedaan. En daarvoor ook een vrij veel heeft gedaan. zoiets nou Van de Velden, nou is het jouw beurt weer geworden. En dat is op zich ook prima. Wat gaan we doen deze keer? Uh, vragen via iAsk, uiteraard om mee te beginnen. Het tweede stuk is uh, alles wat met, of alles, zeker niet, maar... Uh, een blik op uh, Wikipedia op een aantal manieren en met een aantal apps. En het derde stuk is... Het omzetten van uh, een pdf of andere foto's waar tekst in staat naar uh, te lezen tekst. En dat hebben we gedaan omdat uh, steeds meer mensen vragen hebben over uh, e-mails waar pdf's aan hangen. Die van, uh, van scanners afkomen of dat soort dingen. En zodat, dat ze die op die manier niet kunnen lezen. En het laatste stuk is... Alles wat uh, ter tafel komt vanuit de chat, leuke apps, leuke dingen, rare dingen, trieste dingen, roep ze maar. Mocht er iemand zijn die tevoren uh, iets wil melden waar hij zij van denkt dat het zo belangrijk is dat het nu moet gebeuren, geef ik heel even de mic vrij en anders ga ik beginnen. Oké, okay, we gaan uh, van start wat mij betreft. Vraag aan, uh, alles. dat was er maar eentje, nee dat waren er twee, sorry. De... Eerst was een vraag van Edith van den Meulen of het mogelijk was om een herinnering te zetten voor een jaar verder. Um, en Tom heeft toen die herinneringsapp gedemonstreerd met uh, alle hoeken en gaten daarvan zo geloof ik zo ongeveer. Maar je kunt de datum niet uh, maanden of ja wel maanden. Je kunt hem alleen maar dag voor dag voor uitschuiven. En je kunt niet zeggen dat je een soort kalender krijgt dat je uh, maanden of eventueel zelfs jaren. ...kunt verzetten. Ik weet niet of iemand van jullie dat gevonden heeft. Uh, zo ja, dan hoor ik dat straks graag. En de tweede vraag was van Roger... ...en het ging erover... ...hij was met Rubber ducky aan het spelen... ...en hij kwam geloof ik bij level 17... ...en of er meer levels waren. Die vraag had hij ten aanzien van Nancy gesteld... ...maar ik zag hem vrij laat. Dus ik heb hem zelf even doorgestuurd... ...naar de makers van het Rubber ducky spel... Bij de... Ik heb daar tot nu toe nog geen antwoord op gekregen zodra ik dat hoor, uh, dan horen jullie het ook. Oh. Nog wel even de vraag van is er iemand die weet of je die herinneringen wel een jaar verder kunt schuiven? Ik geef even de mic vrij. Ja, uh, je kunt het, dacht ik inderdaad niet bij de herinnering. je kunt wel hooguit een week vooruit, dat doe ik ook wel eens, maar... Je zou bijvoorbeeld wel iets in de kalender kunnen zetten. En daar kun je het wel telkens een jaar vooruit programmeren. Dat je dus elk jaar op dat tijdstip een herinnering krijgt. Oké, okay, dus het kan in de herinneringen app zelf kan het niet. En het kan inderdaad wel wat jij zei in de agenda. Er zijn overigens uh, ook apps die... Uh, ...veel verder gaan in het uh, maken van zich herhalende afspraken... ...dan wat je bij de standaardagenda kunt. Dan kun je echt de meest krankzinnige dingen doen... ...als, als uh, uh, iedere derde dag van de maand... ...of iedere tweede week uh, na Pasen... ...of weet ik veel wat voor een... Uh, ...tropische dingen je daar kunt instellen. Uh, Nancy, de vraag van Roger... ...weet jij toevallig hoe ver dat reproductiespel gaat... Uh, nee, ik had uh, beloofd uh, te vragen bij de buren, uh, maar ik heb ze inderdaad ook niet uh, gezien, omdat uh, het is vakantietijd, dus ik heb ze weinig gezien. Ik ga het ook proberen deze week weer uh, om te kijken of ik er iemand tegenkom die mij daar ook meer over kan vertellen. Maar jij hebt ook al een e-mail gestuurd, dus het komt vast goed. Ik heb een mailtje naar Stefan gestuurd, ik dacht, dacht dat dat het aanspreekpunt daarvoor was. Oké, okay, die hangt dan nog en... Uh... Dat komt wel. Ik vind het trouwens wel heel stoer, Roger, dat je level 17 hebt bereikt. Dan moet je heel wat gerubbere duckies hebben. Ik vind het zelf wel grappig om het een keer te spelen, maar niet om het, om het heel lang te spelen. Maar dat geldt bij mij voor bijna alle spellen, dus dat is zeker niet maatgevend. Oké, okay, dan ga ik door met het tweede stuk. En daar zet ik de mic voor vast en dat gaat over Wikipedia. Kijk. Stel maar. Wikipedia is een uh, encyclopedie die door uh, de crowd wordt bijgehouden. Dus iedereen die denkt wat nuttigs te melden te hebben mag daar volgens mij in schrijven. Ik dacht niet dat daar limieten in waren. De andere kant is het waarheidsgehalte natuurlijk ook lastig. Maar als er meer mensen artikelen over hetzelfde schrijven... Uh, sorry, dezelfde dingen over een bepaald iets schrijven... kun je dat wel als waarheid aannemen... Het is dus natuurlijk altijd het waarheidsgehalte van dingen op internet is lastig te bepalen. Dus dat geldt ook voor Wikipedia. Ik wil uh, drie apps even bekijken. Voor Wikipedia. En te weten uh, Wikimi. Dat is een appje wat Wikipedia artikelen bekijkt die bij jou in de buurt zijn. Dus dat doet hij op basis van GPS. Uh, Wiki, Wikipedia, dat is een zoekapp in, in Wikipedia. En Wapedia, dat is ook een zoekapp in Wikipedia. En die laatste die is ook redelijk uitgebreid in het FOA-forum ter sprake gekomen. Ik heb zelf een lichte voorkeur voor um, Wikipedia omdat ik hem wat makkelijker vind qua plaatsen van componenten. Bij Wapedia moet ik vaak nog een beetje zoeken waar dingen gebleven zijn. Soms staan ze wel op het scherm, soms moet ik naar onderen gaan. Maar oké, we gaan ze gewoon allemaal even langs. Lifestyle heb ik ze ingestopt. Ik ga Ja, die Around Me zit daar ook bij, maar Around Me die doet meer um, dingen om je heen zoeken als winkels en, en dat soort zaken. Dus die zal ook af en toe wel eens in Wikipedia kijken, maar dat is niet zo'n uh, standaard ding. Nou, Wapedia gaan we mee beginnen. Wapedia logo in header en ik veeg het naar rechts toe. Ik ben de grijs. Dat was het scherm. En wat deze app soms doet, is als je naar rechts toe veegt dat die tekst overslaat. Dat is heel vervelend, dus dan moet je gewoon van boven naar beneden rustig gaan zoeken tot je uh, tekst vindt. Je kunt hier in verschillende dingen zoeken. Dat is dus een, zijn homepagina in feite. Um, nu zit bovenin het zoekveld: zoek in Wikipedia. En je hebt hier ook nog, dacht ik, de WAPEGA-logo in header. Dat is de instellingen-knop, dacht ik. Nee, die heeft daar geen, uh, geen, uh, geen, geen setting. Sorry, dan haal ik de appjes even door elkaar. <lacht> Dat gebeurt soms omdat ze zo veel op elkaar lijken. Zoek in die doe ik dubbeltikken. Zoek in en ik ga naar de onderzoeken. zoeken. rustig van boven naar beneden. En ik ga naar rechts schreven. En je hoort heel veel koppelingen. Dat is een beetje het nadeel van, van Wikipedia. Uh, teksten. Als je die laat voorlezen met twee vingers van boven naar beneden. Uh, te slepen snel. Dan hoor je wel de zin. Ik zal het even laten horen, maar er zitten echt heel veel koppelingen in. Koppeling. De totde, totde, totde, totde. En zo verder. Dus al die koppelingen kun je optikken en dan krijg of dubbel en dan krijg je het artikel over de desbetreffende koppeling. Nou ja, het is een encyclopedie, dus er staan inderdaad... Uh, feiten staan erin over echt van alles en nog wat uiteraard. Als je weer terug wil naar het zoekveld... Nu hebben ze het zoekveld niet meer boven... Niet meer, oh, nu staat, in dit geval staat het bovenin en kun je het weer dubbeltikken. Maar wat... Dat vinden ze ook steeds vaker dat je een review in de app store achterlaat. En dat wil ik nu helemaal niet, dus die klik ik weg. Um, sommige schermen hier komt het zoekveld ook onderin te hangen. En dan moet je met vier vingers tikken op de onderkant van de iPhone en dan op de onderste helft van het scherm. En dan naar links toe gaan vegen, dan kom je op die manier het zoekveld weer tegen. En wat daar uh, ook zit, is de home knop. Ik tik nu met vier vingers onder. En die home-koppeling afbeelding is de knop naar het beginscherm van de app. Zodat je ook weer naar nieuws kunt zoeken bijvoorbeeld. 2016, 2016, 2019, en dat is de laatste datum wanneer dit artikel bewerkt is. Je kunt ook artikelen plaatsen met deze app, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Daar moest ik een account van aanmaken en dat had iets te weinig tijd. Daar wil ik een andere keer nog wel zeker naar kijken, want op zich is dat nu best grappig. Dan kunnen we iPhone artikelen gaan plaatsen op Wikipedia in het Nederlands. Ik ga naar Home. En dan zul je zien dat ik weer in, hopelijk in dat scherm. Nou, kies ik in het nieuws bijvoorbeeld. En nu is het wat lastig om het begin van het artikel te vinden. Dus ik ga rustig met mijn vinger van boven naar beneden. Dan heb ik in het nieuws. Als ik nu naar rechts veeg, dan krijg ik er meestal wel. En je krijgt dus weer de Wikipedia-stijl met allemaal links naar uh, wat je maar verzinnen kunt. Dit is de Wapedia-app... Even kijken of ik wat tijd zit. Oké. Okay. Eerst even of hier nog vragen over zijn. En dan ga ik door met Wikipedia. Ik wou vragen of Dirk de iPhone ietsje langzamer kan laten lopen. En ietsje harder kan laten spreken. Ja, zal ik doen. Nou, even iets ook aan te vullen. Volgens mij is de iPhone heel ver van de microfoon ten opzichte van jouw stem. En hij klinkt dus een beetje hollig. Ik zal even een test doen of dat beter kan en dan kom ik, uh, uh, dan moeten jullie me even roepen. Volume spreekt snelheid 25%. Procent. 20% procent. Richting van Genteld. bloedend aan. Stat plooten Wikipaniel. Vaperia. Is die zo beter te verstaan? Stukken beter. Oké. Okay. Dan gaan we op deze manier verder. Um, dan moet ik hem inderdaad wel heel dichtbij houden. Zo: en je kunt artikelen met een taakknop overigens twitteren en e-mailen en printen en wat je maar nog meer met artikelen zou willen. Uh, dan ga ik naar Wikipedia. Deze heeft tabbladen. Back, back, knop. Back, knop. Vert, grijs. Knop. Knop. Onder, zoekveld. Platwijzers. Knop. Ben Ik moet even kijken hoe ik hier terug moet. Deze denk ik. Selecteer die. Context. Grijed. Knop. Geselecteerd. Wikipedia. Ja, hij staat op Wikipedia. Uh, je kunt hier verschillende uh, wikis selecteren. Maar er zijn heel veel Engelstalige wikis bij. En er zijn bijvoorbeeld ook wikis over auto's, over tv-programma's, over uh, nieuws, over Apple, over werkelijk van alles en nog wat. Zijn hier uh, wikis te vinden. Ik kies hier de gereedknop. Ik doe dat, dubbel tikken. Dat had ik vanmiddag al een keer ingetikt. En ik tik op de zoekknop. Nou, datzelfde verhaal ga ik niet weer voor laten lezen uiteraard. Maar um, je, je krijgt hier dus weer zo'n zo verhaal wat... Uh, ...vol koppelingen zitten die je kunt dubbeltikken om naar andere artikelen te gaan. Als ik hier onderop ga kijken... ...heb ik hier een back- en een forward-knop, dus waar je naar het vorige en het volgende artikel kunt gaan. En dat volgende artikel dat kan natuurlijk alleen maar gebruikt worden op het moment dat je ook artikelen terug bent gegaan. De inhoud... ...is niet altijd aanwezig. Dat hangt ervan af of het artikel een inhoud heeft. Ik ga nu naar rechts vegen. Dus in dit geval een geboren en zie ook. Um, nou bijvoorbeeld bij de zie ook staan dan... Hier staat niet zo heel veel spannend bij, zie je ook. Uh, so, de computer is Soms dan staan daar gewoon hele uh, rijen met, met inderdaad aanverwante artikelen of andere zaken die je dan ook even snel kunt bekijken. De Related lijkt gelijk... Maar dat zijn meer. Dat zijn meer andere manieren van zoeken. Bijvoorbeeld, huidige locatie. Dat is een beetje hetzelfde wat die Wikipedia doet. Zeg ik dat goed? Uh, wat Wikimi doet, sorry. En um, als ik hier. Geoneems, locatie zoeken, context. Geoneems, locatie zoeken, context. Kijk. Dat kan zijn huidige locatie. Categorieën, context. Categorieën. Wikipedia. Gesproken Wikipedia. Daar heb ik wat in gezocht in de gesproken Wikipedia. Maar daar kon ik maar heel erg weinig in vinden. Dat was wel een beetje jammer. Plaats in Dat is dus ook zo'n gere gerelateerd ding. Zij Permanente links op hoofdscherm. Willekeurige pagina. Dat kom je heel vaak tegen. een Willekeurige pagina en dan... Pak hij gewoon een willekeurig uh, artikel uit, uh, uit Wikipedia. Wat dat voor zin heeft, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was mij een beetje ontgaan eerlijk gezegd. Ik ga hier weer terug naar het Dendolder -scherm. Ik heb nu nou per ongeluk een artikel ingeschoten. Ik denk dat ik nu dat willekeurige artikel per ongeluk getikt had. En kijken of mijn backknop mij weer terugbrengt bij de dolder. En dat, dat doet hij. Dat is de onderkant. De icon toolbar actions heb je hier nog. Oh, sorry. Je kunt de pagina doorzoeken. Dat Vond ik niet dat het heel erg goed de voice-over werd ondersteund. Je krijgt een soort lijstje, maar daar mis je hem nogal eens een keer. Een bladwijzer toevoegen. Een bladwijzer toevoegen. Um, naast dat je hem dan snel kunt vinden in je lijst van bladwijzers, wordt volgens mij dat, dit, de artikelen waar je bladwijzers van maakt, ook offline gezet. Dus dat je die zonder internet te, raadplegen kunt, zonder internet te gebruiken kunt raadplegen. Je kunt woorden opzoeken in woordenboeken. Je kunt hem hier annuleren en ze hebben nog een meer knop. Dat is een beetje een rare structuur dat ze deze lijst niet langer maken. Ik weet niet waarom ze dat doen. Als ik meer dubbeltik. Kun je daar de e-mail... Heb je daar de gewone opties wat je weer met een artikel kunt? De grootste verschillen wat mij betreft tussen Wapedia en Wikipedia zijn dat je bij Wikipedia altijd boven in een zoekveld hebt staan en dat, je, dat bij je bij je Wapedia soms gewoon kwijt. En wat ik bij Wikipedia uh, altijd wel heb is dat ik de tekst makkelijker kan laten voorlezen dan bij Wapedia. Als ik naar rechts toe aan het vegen was. Dan miste ik de tekst zo heel af en toe bij Wapedia. En dat is, uh, is raar. Voor de rest is er waarschijnlijk uh, hebben ze qua functionaliteit, denk ik, niet heel veel verschillen. Ze zijn beide in allerlei talen in te stellen. Um, en niet alle uh, artikelen zijn altijd in alle talen beschikbaar. Dan krijg je ze het Engels. Dus daar kun je geen voorkeur in aangeven. Ja, alleen dat je het liefst in het Nederlands hebt. is het dat niet, dan wordt het Engels. En je kunt... Even kijken. Oh. De schermoriëntatie vastzetten. Nou ja, dat vind ik op zich niet zo spannend. Want hoewel, ja misschien dat het voorziende wel handig is. Omdat die... Heel vaak met een, uh, een niet, vast, niet vaste schermorientatie werken en dat het hier makkelijk lezen is of iets dergelijks. Ja, de veranderde lettergrootte heb je wel bij uh, Wikipedia en niet bij Wapedia. Nou, hier hebben we verder niet heel veel. Andere spannende De zaken nog. Hier kun je dus bij die linksbovenste knop die alleen maar knop zegt. Kun je of een wiki selecteren of talen selecteren. En bij beheer wikis kun je uh, wikis aan je selectie toevoegen. Dus je kunt een soort rijtjes maken waarvan je een rijtje kunt selecteren die doorzocht worden. Oké, okay, ik geef even de mic vrij voor vragen of andere opmerkingen. Ik heb wel een uh, vraagje, uh, Dirk. Uh, uh, is het uh, handig en mogelijk om... ...in dit soort situaties ook iets te zeggen over de bruikbaarheid van apps voor mensen die van vergroting gebruik maken. Bijvoorbeeld op de iPad. Ik hoor in je opties van deze app dat je daar ook de lettergrootte bijvoorbeeld kunt instellen. Dus dat zou voor iemand die daar behoefte aan heeft een handige optie kunnen zijn. Ja. Dat kan zeker. En um, er zijn niet heel veel programma's waar je de lettergroottes van kan instellen. Dat is wel gebruikelijk bij, uh, bij e-book readers of dat soort dingen. En wat uh, het gebruik van vergroting op iPad betreft... Um, ...ken ik eerlijk gezegd niet heel veel mensen die gebruik maken van de vergrotingsmethode die, uh, die Apple hanteert... Want het lastige van die vergroting is dat je echt je scherm steeds moet verschuiven. En je kunt je scherm niet laten springen zoals je dat met de voice-over wel kunt. Met de Voice-over kun je gewoon zeggen van nou, spring naar een tekstveld of spring naar een kopje. En dat kun je met de vergroting kun je dat niet. Dus je hebt niet de rotor. Um, je hebt bij de vergroting niet de rotor ter beschikking. En je kunt niet vergroting en voice gelijk gebruiken. Dus ik weet niet hoeveel of er heel veel uh, slechtzienden zijn die iPad gebruiken als vergroting. Weet jij dat, mens? Nee, ik denk dat je het prima hebt verwoord wat je net zegt. Uh, het is uh, wat... Uh, ja, dat schuiven, dat is, uh, dat is het nadeel bij de vergroting van een iPad. Dus de meeste zullen... Ja, er zijn mensen die het gebruiken, maar... Uh, het is niet echt uh, reuzehandig. Maar het kan natuurlijk wel handig zijn als je in een, uh, een programma dingen kunt vergroten. Maar dan zijn menu's vaak weer niet vergroten en zo. Want dit vergroten van het lettertype dat zal hij echt alleen maar voor de artikelen doen... ...en niet voor de menu's en de instellingsdingen. Oké, okay, dan ga ik uh, verder met Wikimi. Uh, Wikim, dat is een appje wat uh, Wikipedia-artikelen zoekt die bij je in de buurt zijn. In dit geval ben ik in de dolder, dus dan zullen ze artikelen gaan zoeken in de dolder... ...en dat doet hij op basis van gps. Ik vind het een, uh, een grappig ding. Even kijken, bovenin hebben we een tipsknop. Nou, hij heeft maar één tip, tenminste misschien dat hij nu een andere tip heeft. Even kijken hoor. Location update start, you should be easy to start in your application. If I know you have a tablet at distance, then still have no location update. Please restart WikiLearn. Oké. dat is nog steeds dezelfde tip die ik vanmiddag ook had. Dus dat vind ik een beetje een onzinknop. Ze zeggen eigenlijk: van nou, als, als je geen artikelen krijgt, moet je de radius vergroten, of uh, op een postcode gaan zoeken, of je moet de Wiki-app afsluiten en opnieuw starten. Goed, het zijn zo. Die search kom ik straks even op terug. Station Tempodder is het 0,5 km, 0,3 mi, Ritmolen. Dat is die artikelen steeds uh, op afstand, en hoe, hoe verder ik doorblader. Station Beeldhoven, Stichtse Kicket en Hockeyclub, is dat 2,7 kilometer, 1,73 landmark, lachten van Beijnenburg, is 2,8 kilometer, Beeldhoven, is dat 3,0 kilometer. En zo, zo word ik dus steeds verder weg. Um, nou ja, ik vind het heel grappig, en als je redelijk wat reist, dan kun je af en toe eens op dat ding kijken, wat uh, er om je heen te is. Ik heb hier tabbladen, een wiki met tab Een Bookmarks-tab. Daar komen dus artikelen in die je uh, een bladwijzer van maakt. Settings, Deze heeft een Settings-tab. Die doe ik even dubbeltikken. Settings, en ik ga even bovenin kijken wat voor settings er te beleven zijn. Radius Wikipedia search. Ik veeg naar rechts. 100% aanpasbaar. Hij staat op 100% aanpasbaar. Radius 25 km. En dan is de radius 25 kilometer. Waarom ze dit nu in twee velden doen, dat snap ik niet helemaal. Het is dus de bedoeling dat als ik hem nu uh, kleiner wil zetten, dat ik die 100% terug. 100% aanpasbaar. En die naar beneden veeg. Dan moet ik hem ook nog dubbeltikken geloof ik. 30%, radius 8 km. En dan zit hij op een radius van 8 kilometer. Dus waarom ze nu niet die, dat andere veld waar die procenten in staat. Dat ze nagel kilometers in zetten. Dat uh, begrijp ik niet. Maar je ziet dit wel meer. Ik veeg verder naar rechts. Nummer of en, en met dit bedoel ik dan dus dat je één veld hebt. Wat je op neer kunt schuiven. En als je dat dubbeltikt. Dat dan pas het andere veld verandert. Om Even het duidelijker. 8, maximum of to het maximum number of Wikipedia articles to search, dus hoeveel mag hij er zoeken? 25, dan 1 van 3. Hm, hij mag 25 of 50 of 100. Ook dit is weer een beetje raar gedaan, vind ik, want hier hebben ze tabs van gemaakt. En eigenlijk moet je alleen maar een tab gebruiken als je het hele scherm. ...van dingen laat uh, veranderen. En hier kun je een... ...hier kun je een postcode of een... Um, ...een landcode invoeren... ...en die is dan redelijk permanent... ...maar je kunt ook in, in een zoekopdracht... ...die we straks bekijken... ...het uh, meteen invullen... Dus ik doe dat hier niet nu, ik doe dat straks later bij de zoekopdracht. Dan gaat hij over talen. Ik heb hem daar op Nederlands gezet. Wat ik bij deze had, ik weet niet of je dat nu doet, is dat ik, uh, nu moet ik eigenlijk met, omdat hij aanpasbaar is, kan ik met een vinger op en neer vegen... Nou, dat doet hij nu wel goed, zo. Ja, ik kan nu makkelijk taal wisselen. Toen ik dat de eerste keer instelde, had ik hier moeite mee. Toen leek het wel alsof hij ging doen wat de rotor, uh, waar de rotor op stond. Dus de rotor stond op tekens en dan ging hij dat die woorden spellen in plaats van de waarden instellen daar. Maar hij schijnt nu van betere zin te zijn. Disclaimer information, Nou, de disclaimer information dat is verder niet interessant. En dan kom je bij de Wikimedia Tab. Dan ga ik even terug naar die Wikimedia Tab. Dus die doe ik dubbel tikken. Soms is dubbel tikken gewoon uh, moeilijk. Nou zegt hij dat de uh. search service niet respondt. Nou dat is hij schijnbaar weer vergeten. Dat is mooi. Ik zoek van boven naar beneden de knop op. Oh, toch nog. Hij laat me in de steek, dus ik ga hem even uit de app kiezen gooien en hem opnieuw starten. dubbeltikken en vasthouden, nog een keer dubbeltikken, twee, twee keer op de home toets en kijken of hij nu zich fatsoenlijker wil gedragen. gebruikt zo'n ding duizend keer en als ik hem een... kan ik je de annuleren oké okay, we gaan kijken of die search het wel doet er zit een, een postcode search in en dan doet hij in feite hetzelfde als dat je GPS-search doet. Alleen dan doet hij het vanuit die postcode. Dat is toch wel grappig. De postcode wil hij alleen maar de vier cijfers van hebben. 8064 kiezen ik. Accountiecode wil die NL hebben in, in dit geval. C, D, N, N, NL, NL. Data en dan hoop ik dat hij wil gaan zoeken. Dan mag hij even overdoen. En ik pak hem bovenin bij de tips knop en veeg naar rechts. En nu gaat hij dus over Zwartsluis. Gaat hij vertellen en waar het bij hoort en zo. Omdat de 8064 p.h. is de. Of 8064 is de postcode van Zwartsluis, waar ik geboren ben. En dan kom je dus inderdaad allerlei weetjes tegen. En namen tegen die ik eigenlijk ook gewoon niet wist van kleine buurtschappen die er in de buurt waren. En dat hoor je dan misschien ooit wel eens een keer. Maar. misschien was ik het ook gewoon weer vergeten. Dat kan ook worden. Een mens wordt oud. Dus op deze manier kun je. Ja, hele leuke dingen vinden over plaatsen waar je, waar je bent. Toen ik op vakantie was, hebben we hem ook gebruikt in Macedonië. En dan vind je dus inderdaad echt van alles en nog wat over dat meer waar je bent. En over oude kerkjes en kastelen en plaatsen. En ja, Ik vond het uh, zeer zinnig. Uh, er zou ook een app moeten zijn, alleen ik heb hem niet kunnen vinden. Misschien dat een van jullie dat weet. Waar je ook een Navigate tool bij de acties hebt. En dat dan je navigatiesoftware wordt gestart en dat je dus direct een route gepland krijgt van het punt waar je nu bent naar de, uh, het ding wat je aangeeft binnen Wikipedia. Dus dat je er automatisch heen kunt rijden of reizen. Kijken of ik nog wat vergeten ben. gedaan heb. Je hebt hier niet uh, bij sommige artikelen heb je de mogelijkheid om ze te posten. Als het onderaan het artikel de functie gehangen is. En voor zover ik gezien heb, heb je niet binnen de wiki, mijn app de mogelijkheid om mail of tweets ervan te maken. Ik geef de mic weer vrij voor vragen en of suggesties. Dat... Ben ik nu? Ja, ik geloof wel. Dat dat komt volgens mij wel in Around Me voor. Oké, daar zal ik wel eens even een keer naar kijken dan, want op zich is dat zou ook een echt hartstikke leuk ding. Ik vind dat eigenlijk sowieso van die GPS. Ik vind dat sowieso van die GPS gebaseerde appjes dat je daar leuke dingen van krijgt. Gewoon dat dichtbij met dat nieuws wat dan bij jou in de buurt is en dat soort uh, dingen. En die around me. En ja, er zijn er gewoon tientallen die uh, informatie geven over zaken bij jou in de buurt. Nog andere dingen? Ja, ik heb even een vraag, leggen. Ik moet zo weg. Uh, wanneer komt het onderdeel, uh, vragen uit de chat nog aan bod of is die eigenlijk al geweest? Ik ben er in het begin niet goed bij geweest. Dingen uit de chat, die komt over het algemeen als laatste, dus er komt nu nog een stuk over um, het scannen van pdf's. Maar als je een korte melding hebt, kan dat wat mij betreft nu ook. En als het een lang verhaal is, dan uh, gaat dat helaas nu niet. Namens Skype op de iPhone, misschien kan heel iemand dat even gauw beantwoorden. Als iemand het niet weet, dan uh, gaat het over. Ook namens Carmen had die vraag... ...of je een vergadersgesprek kan openen... ...dus mensen kan uitnodigen bij een gesprek... ...op Skype op de iPhone... ...want wij konden dat samen niet vinden. Misschien weet iemand dat en als het te lang duurt... ...dan gaat het over. Bedankt. Volgens mij kan dat alleen maar vanuit betaalde Skype-accounts... ...maar dat weet ik niet zeker. Dus ik denk dat het meer daaraan ligt dan aan de... ...iPhone-app. Maar ik wil er wel eens voor je naar kijken... ...schiet hem even naar e ask als je wilt... Dan, uh... Uh, vergeet ik het niet. Wil je dat doen? Ja prima. Maak even een mailtje op naar IAS. Bedankt. Oké. Okay, perfect. Oké. Okay, dan gaan we verder met het volgende verhaal. En dat is het scannen van pdf's of foto's die tekst bevatten die aan mail hangen. Ze gebruiken het op mijn werk uh, toch wel regelmatig. Dat ze stukken dossier of dat soort dingen even op een scanner gooien en die uh, op een kopieerplaat gooien en die... Per e-mail naar je toesturen. Ik heb dat vanmorgen ook geprobeerd met een, um, een giftcard die ik gekocht had op internet. Ik zal het resultaat straks even laten horen. Maar dat was uh, echt heel erg bedroevend. <laughs> dus die kunnen we niet zelf, uh, zelf scannen. Dat is eigenlijk wel heel raar. Want het is toch een behoorlijk duidelijk lettertype. Maar hij maakt er echt helemaal niks van. Om dit te demonstreren heb ik uh, een secretaris bij ons gevraagd een willekeurig stuk tekst uh, aan mij te sturen. Ik weet ook echt niet wat ze gestuurd heeft eerlijk gezegd. Dus ik ga naar de mail. Telefoon. mail. 20 Doe maar. Mail. No. Dan ga ik even het mailtje zoeken. Als je echt veel mail hebt, kun je dus of gaan vegen of je kunt even een paar letters in te typen in dat zoekveld. En dan van boven naar beneden. Ja, dat is het. De scan van UTRP01, dat zal de naam van die scanner zijn. Ik klik dat mailtje dubbel. In de zit hij. Ik weet niet hoe lang het mailtje is. Dus ik pak hem nu van onderaf Omdat ik dan eerder bij de bijlage ben. Dus tik ik links onderop nu, nu. Op vernieuw. En ik veeg geen keer naar links. Dus dan ga ik van onder de knoppen... Ga ik naar het mailtje toe in feite. PLN01, PDF, 259 en ik krijg daar... Ik zal hem weer wat harder zetten trouwens ook. Deze doe ik dubbeltikken. En ik zal hem even hoopvol naar rechts vegen om te kijken of ik hem lezen kan. Dat is een taak. Nou, je hoort het al, dit is dus echt een foto van een, uh, van een pagina. Ik ga terug naar het taakding. Die ga ik dubbeltikken. Nu krijg je het open met, en daar is het uh, in de area ook al eens even over gegaan. Um, in het open met menu. Als ik die dubbeltik, daar mogen maximaal 10 items in staan. En als je dus programma's installeert die het eigenlijk ook zouden kunnen, komen ze gewoon donderdag niet in dat menu te staan. Pas als je andere er weer uitgooit, als er weer ruimte is en er minder dan 10 zijn, dan komt de app erbij die je dan installeert. En soms moet je de app ook herinstalleren. Dus als je er bij wijze van spreken 10 in hebt staan, en ik gebruik straks de app File Converter, dat zou dan nummer 11 zijn. En dan realiseer ik me dat er 10 al in staan. En dan gooi ik bijvoorbeeld de app uh, MyFTP eruit. Wil dat niet zeggen dat die file converter er automatisch bij komt. Terwijl hij dat wel had gedaan als er nog ruimte was geweest in dat lijstje. Dus dan moet je die file converter even eraf gooien. En opnieuw installeren en dan ziet hij hem wel weer. Ik, je kunt dat lijstje ook nergens beheren ofzo. Je kunt daar gewoon verder echt helemaal niks mee. Dat is wel een beetje jammer vind ik. Open met... Ik veeg maar rechts. De fileconverter wil ik hebben. Die doe ik dubbeltikken. Gaat hij even naar het thuisscherm. En dan hoop ik dat hij wil starten. Uh, wat je bij die fileconverter wel moet realiseren. Is dat de, de echte conversie gebeurt op het internet. Dus... Uh, heel erge privé informatie zou ik daar ja, niet, heen sturen, niet heen sturen. Je weet nooit hoe veilig het is. Of uh, hoe, ja, hoe veilig het is. Um, maar dit verhaal mag daar vast wel naartoe. Ik veeg naar rechts en kijk wat ik tegenkom. Nou, die procent 20, dat moet omdat uh, er in nogal wat computersystemen geen spaties in bestandsnamen mogen staan. En daar maakt hij dan procent 20 van, omdat dat een, een soort internetmanier is van het weergeven van spaties. Ik veeg naar rechts. Onderstreping van onderstreping. Onderstreping, onderstreping, tekstveld. Dat is een tekstveld waar de doelnaam in komt te staan. Nou, deze is nog ook te ingewikkeld. Dus doe ik die dubbel tikken. Ik veeg naar rechts en krijg een clear tekst, of een wis tekst over het algemeen. Die doe ik dubbel tikken, dan is dat hele ding leeg. En ik noem hem even test. En ik tik op greet rechts onderin. En ik zoek hem even weer op van bovenaf. Test, tekstveld. Dat is mooi, ik veeg naar rechts. 3 2 Dat is het bestandsformaat waar hij in staat. Dus waar hij hem heen wil converteren. Um, ja, dat zal ook komen omdat dat alfabetisch gezien de eerste is. Ik veeg nog een keer naar rechts. 3G2. Aanpasbaar. Het gekke ding dat kan slechts naar 45 bestandsformaten converteren. Uh, ik heb niet geprobeerd wat, wat hij doet als je tracht om van een pdf een mp3 te maken. Ik neem niet aan dat hij hem dan uitspreekt of zo. Nou, dat zou misschien best ook nog wel eens kunnen eigenlijk. Ik heb geen idee. Ik ga er nu een, uh, een gif van maken. Zodat ik hem op de um, fotorol kan zetten. En hem dan met Prismo, Prismo kan gaan herkennen. Dus ik schuif hier naar boven tot ik bij gif ben. E FB2 1245. Fak 13 tot 45 FLV 1445. Gif, 1545. Gif, dat is degene die ik hebben wil. Dat is een, een plaatje, is dat. Dus die doe ik hier dubbel tikken. Gif, 15 tot Ik veg één een... Sorry, ik veeg één keer naar links. Gif. En dan staat hier dus ook gif in het labeltje. Dus dit is weer zo'n uh, veld. Waar je een label hebt. Waar het uiteindelijk in komt te staan wat het gaat worden. En een ding wat je heen en weer kunt schuiven. Dus dat hebben ze hier ook weer gescheiden. Ik vecht naar rechts. 1545. Dat is dat ding. Daar zegt hij van dat hij waarschuwt hij mij dat het op een externe server gebeurt. Ik vecht naar rechts. Ik krijg daar een convert-knop. Ik doe ook tikken. Als ik nu naar rechts veeg, dan krijg ik de in progress. Hij heeft hem geüpload naar de conversion server, 100%. Converting file. Even opwachten tot de scan gedaan is. Hij zegt convert another. Ik veeg naar links om te kijken wat ik. Ik ga even van bovenaf kijken wat er gebeurd is. Dat was bovenaan al. Oké, okay, dan veeg ik naar rechts. Dan... Kijk onder, kijk, onder action moest dat, dacht ik. Uh, hij legt me hier uit als ik dat ding uh, op mijn computer wil gaan gebruiken. Dat ik via iTunes en filesharing dat ding over kan nemen. Die filesharing, dat is dat tablaatje als je je iPhone aansluit. Uh, iTunes start. Dan je iPhone opzoekt. Dan ga je met tab naar apps. Die geef je een spatie. Dan tap je een heleboel keer door naar uh, programma. Pro, ...lijst van programma's met bestandsdeling of iets dergelijks. Dan moet je nog eentje verder en daar kun je met pijlen op en neer... ...de app kiezen die je wil hebben. In dit geval dan die uh, file converter. Geef je een tap en dan kom je in het lijstje van dingen... ...die op die file converter staan. Die kun je met pijlen op en neer het juiste bestand kiezen. En dan met twee keer tap kun je een opslaan knop kiezen... ...en hem nou, via een bladerding op je computer zetten. Ik kijk even waar die actions zitten... ...dan ben ik toch de knop kwijt waar ik hem op de fotorol kan zetten. Ah, daar heb ik hem, Add to Photo Library. Ik zal wel iets verkeerd geveegd hebben. Deze doe ik dubbeltikken. En dan heb ik Photo Edit, ik veeg naar rechts doe ik dubbel tikken. Dus dat is de conversieslag. Nu ga ik Prismo zoeken. Die staat ook op dit. In de OCR map staat die. Die doe ik dubbel tikken. kan ik kiezen wat ik wil gaan, uh, gaan scannen. Nou, ik wil inderdaad tekst scannen, dus ik doe dit dubbeltikken. En hij kan ook uh, rekeningen scannen en visitekaartjes. En als je dat visitekaartje goed gescand hebt, kan hij dat ook in je contacten zetten. Dat, het, het kan heel veel, die Prismo. Moet, uh, hij staat standaard dat hij een foto wil gaan maken met de camera. Om tekst te herkennen van een a 4 Maar ik wil het uit het album. Dus ik dubbeltik de albumknop. Daar kom ik bij de filmrol. Die moet ik dubbeltikken. En nu tik ik met vier vingers uh, onder op de onderste helft van het scherm. Om... En wat een beetje raar is, en dat is denk ik een uh, limiet die Apple oplegt. Je mag hier niet je eigen naam aan die foto's geven, hij geeft ze gewoon een nummer. Nou, omdat dit de laatste foto was, is het inderdaad foto image 55 geworden. Die doe ik dubbeltikken. Wat ik een beetje onduidelijk vind aan Prismo is dat je hebt hier een Prismo terugknop. Nou, dat is wel duidelijk. Een fotokoptekst. Een volgende knop. Nou, die zou je geneigd zijn te gebruiken, dat gaan we ook doen. Maar onderin heb je bijvoorbeeld ook nog een OCR-knop. En ik sluit het hele scherm langs lopen, ik veeg naar rechts. Dus hier kun je de foto bijsnijden. En ik denk dat je met OCR hetzelfde bereikt als met volgende. Maar ik pak nu de volgende knop. Die is rechtsbovenin. Lekker makkelijk. En ik ga naar rechts vegen. Ja, processing uit 16%. Hij doet het niet automatisch opnieuw uitspreken als hij hoger wordt. Dat heeft hij snel gedaan. Ik hoop dat er überhaupt tekst komt dan. Hier naar rechts vegen. Volgende. Hebben we hier al ah. En dit is dus de tekst die die heeft van uh, ...het kopietje wat ze daar op de uh, scanner hebben gelegd. En er zitten wel wat foutjes in. Ik hoorde wat, wat rare woorden. Maar over het algemeen vind ik het resultaat hiervan zeker uh, interpreteerbaar. Deze vind ik meer dan interpreteerbaar overigens. Uh, maar soms heb je ook wel teksten waar behoorlijk wat tildes en dat soort uh, gedoe in staan. Ik ga hier op volgende... En dan gaat hij hem voor mij bewaren bij de documenten. Text. Text. Text. Text. Bewaar. Prismo tekst. En nu ben ik terug bij het beginscherm van Prismo. En zou ik eventueel een volgende uh, scan kunnen gaan doen. Ik zal even kijken of ik dat, die andere snel vinden kan. Dat je ook een resultaat hebt van overzicht tekstdocument verwerkt op 28 juli, tweede open document. Overzicht op, overzicht tekstdocument verwerkt op 20 juli, tweeduizend dat is deze open document. Overzicht tekstdocument verwerkt op 20 juli, open document. Overzicht tekstdocument verwerkt op 20 juli, open document. Ik denk dat dit de. Ik kan hem even niet snel overzicht, vinden. Document, op acht, open document, overzicht, open laatste poging als dit hem niet is. Nee, ik kan hem niet zo snel vinden, maar ik had dus de, vanmorgen een, een test gedaan met zo'n uh, uh, Apple giftcard. En dat kwam echt naar de meest waarlijke nonsens van eruit. Dus soms heb je goede resultaten en soms minder goede met OCR. En dit lijken wel heel veel stappen, maar aan de andere kant, als je het een aantal keren gedaan hebt en de spraak staat wat sneller en zo en zo en je hebt een wat snellere iPhone of zet hem gewoon op de niet mooie spraak, dan is dit, wat mij betreft uh, goed te doen en zeker een behoorlijke optie. Ik geef de mic vrij voor vragen of commentaar. Oké, okay, dan gaan we door met het uh, volgende en dat zijn tips en trucs vanuit de chat. En de vraag is, uh, heeft iemand uh, wat leuks gevonden, uh, wat aardigs gezien of nieuwe knoppen ontdekt of wat anders leuks te melden? Ik zou zeggen brandlos. Nou ja, ik heb uh, het, voor zover ik op dit moment voor de geest kan halen twee nieuwe apps uh, in gebruik genomen. De eerste heet Recept van de Dag. Uh, vier, uh, 24 Kitchen. En daar komt... Uh, daar staat een recept van vandaag. Er komt elke dag een nieuw recept. Maar er staat ook een recept, een vijf of zes, van de laatste week. En als je de 79 cent bijbetaalt, dan uh, heb je een, uh, een in-app gedownload... Die, waar je recepten in kunt bewaren... en kan tweeten en kan... Nou, enzovoort. Het zijn recepten die je niks examen vindt. Die uh, laat je weg. En andere kun je leuk bewaren. Ja, wat zo grappig is bij dat soort apps is dat, ze heel, uh, dat je dingen gewoon heel erg snel kunt, kunt, kunt terugvinden als je ze bewaard hebt. Tenminste, dat neem ik aan. Je, je dubbeltikt gewoon die app en kon, hebt een tabblad met bewaarde recepten en um, dan heb je ze weer. Of uh, is het lastig terug te vinden? Nou, je hebt een adblad, het tabblad dat heet Mijn Recepten en ja, er staan er bij mij nog, nog niet zoveel in. Er staan er drie in. Dus ja, die heb je wel vrij snel. Maar ik kan best voorstellen dat je er vijftig hebt... Nou, dat moet je wel even zoeken, denk ik. Maar ja, zoveel ervaring heb ik er nog niet mee. Dus dat weet ik niet precies. Klinkt in ieder geval heel leuk. Um, en je had het over twee apps trouwens, als dit. Ja, die, die eerste, die, waar ik net over had... ...daar stond een, een, een tweet van de Consumentenbond. En daar stond onder andere Wapedia. En daar stond dit ook in. Dus die hebben ze nu dan toch echt best leuke tips. Nou, een tweede, dat, heet, dat is een tip van Daniel... Dat heet World Weather. En daar heb ik vanmiddag even een beetje mee zitten spelen. Dat ben ik nog niet helemaal uit. Um, maar uh, ik, ik, ik wilde Portland in Oregon in, mijn, uh, in als, uh, Daar wilde ik het weer eens even van zien. En uh, nou dat, dat lukte dus. Uh, maar toen wilde ik ook uh, mijn eigen weer uh, zien. En uh, dat, dat heb je niet. Den Haag. Dat is ook maar zo'n klein plaatje, dat heb je niet. Hè. Um, maar uh, dan kon je dus wel use, uh, het, hoe noem je dat, nou weet ik het, gebruik mijn huidige locatie, dat heb ik geprobeerd. Maar dan kon ik dus eigenlijk nog moeilijk uh, van de ene van Portland naar mijn eigen locatie springen. Dus moet ik nog eens een beetje naar kijken of, of dat, als het echt goed werkt, wil ik hem wel bewaren. Maar als dat niet goed gaat, dan uh, moet hij maar weg. Maar ik vind het toch, toch wel grappig. En ik heb er nu ook Amsterdam in en uh, nou ja, dat is bijna Den Haag, dus dat kan ook wat ze mogelijkerwijs doen is wat ze ook bij die oude weer app deden is dat je met uh, drie vingers van links naar rechts kunt schuiven dus net als je met je basisschermen schuift zal ik maar zeggen uh, kun je ook vaak met dat soort pagina's schuiven dus als je dan met drie vingers van rechts naar links toe gaat, dan ga je een pagina verder en met drie vingers van links naar rechts ga je een pagina terug uh, maar dit klinkt ook als een, uh, als een leuke app ja, dat weer, dat, daar worden wat apps over gemaakt trouwens wat dat betreft Oké, okay, iemand anders nog wat leuks of grappigs? Oh, oh, oh, oh, iedereen, iedereen. Uh, um, recept van de dag hoorde ik, maar uh, is dat echt de naam van, de, van het appje of moet ik ergens anders opzoeken? Want je zei daarna zei je nog iets korts, maar dat heb ik niet verstaan. Uh, Nancy vroeg uh, recept van de dag. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet meer precies. Ik heb het geloof ik onder recept van de dag gevonden. Maar het heet ook, je kunt ook zoeken op 24 kitchen. Um, oh ja, ik heb zelf nog wel wat leuks gevonden, tenminste iets wat ik niet wist. Ik lees de mail op de iPhone en ik lees hem zo dat die mailreeks aanstaan, dus dat de berichten die bij elkaar horen bij elkaar blijven en dat je die kunt tikken. Dus dat die als één regel in je maillijst voorkomen, dat je die kunt opentikken en dat je een soort submaillijst daarvan krijgt. En die heeft dan weer zijn eigen wijzigknop rechtsbovenin, zodat je berichten weg kunt gooien. En tot mijn stomme verbazing staat er dan links onderin direct een knop verwijder alles. Dus op die manier kun je een hele berichtenreeks reeks in één keer weggooien. Dus je dubbeltikt hem zodat hij open gaat. Je dubbeltikt de wijzig en dubbeltikt de verwijder alles knop links onderin. En hoe regel je dat hij die reeksen maakt? Die instelling bij reeksen staat in je uh, instellingen. E-mail, contacten en agenda, berichtenreeksen heet die gewoon. Dus je gaat naar instellingen, daar heb je e-mail, agenda en nog wat. En daar heb je berichtenreeksen en die kun je dubbeltik om aan te zetten. Ik vind het uh, erg makkelijk dat onderwerp bij elkaar krijgen of bij elkaar houden. En als er een nieuw mailtje in zo'n berichtenreeks bijkomt, dan gaat die dus ook weer in de tijdlijn uh, naar boven toe. Dus stel, ik schrijf Astrid een bericht uh, vorige week maandag. Jij beantwoordt beantwoord dat vorige week dinsdag. En ik schrijf daar nu een mailtje. Ook weer op, als antwoord op, dan komt hij helemaal boven in de maillijst te staan. Zeker voor het lezen van mailgroepen is dat uh, bijzonder handig. En kun je, geldt dat voor alle postbussen of alleen voor de inkomende postbussen? Alle postbussen. Dus ook uh, heb je dan in verwijderde items of verzonden items... Alle bij elkaar horende berichten bij elkaar staan. Ja, en in standaard postbussen zoekt hij dan gewoon naar. Dus zeg maar waar je niet te maken hebt met mailgroepen en onderwerpenreeks. zoekt hij dan gewoon naar personen en die houdt hij dan bij elkaar? Nee, volgens mij doet hij het op. Uh, uh, aan ieder mailtje wordt een soort uh, heel lang referentienummer meegegeven. En dat geef je ook weer mee op het moment dat je een mailtje beantwoordt. Dus ik vermoed dat hij dat op referentienummer doet. En hij doet het niet op personen. Hij doet het puur op uh, onderwerp of referentienummer. Oké, okay, dus het gaat er inderdaad om dat wat jij net zegt. Je doet uh, drie keer iets heen en weer met een bepaald persoon. Dan wordt hij op grond van, van ja dat is ook wel logisch natuurlijk, wordt hij uh, in die reeks uh, geplaatst. Ja, en zo'n reeks staat dan uh, als één regel met het eerste ongelezen bericht uit die reeks in je, in je postvak in... staat uh, Dat kletsen door elkaar heen. Uh, van de mailreeks staat het oudste onbeantwoorde bericht in je postvak in. En als je dat dubbeltikt, dan gaat die mailreeks uh, open. Ik heb bijvoorbeeld wel onderwerpen in mailvoorraad die me gewoon echt niet interesseren. Die gooi ik op die manier weg en dat scheelt een hoop, een hoop genoeg. Um, ik heb nog even... Kun je ook berichtregels maken eigenlijk? Dat kan niet, ja, geloof ik, in uh, de iPhone. Ja, dat kan wel. Uh, vorig... nee, ik heb een keer een e-mailprogramma e behandeld waar er berichtregels in zaten. En volgens mij is het ook zo dat als jij synchroniseert met, uh, met Outlook mail, dat je berichtregels vanuit Outlook worden overgenomen. Maar dan moet je dus geen. dan moet je ze alleen maar synchroniseren met, uh, met Outlook. En als ik uh, zelf berichtregels wil gaan maken, dan moet je de app. IMAP folder nog iets. Ik zal hem even spellen. IMAP folders L. Maar ik denk als je uh, op IMAP gaat, uh, gaat zoeken, dan vind je hem wel. Daar kun je ook berichtregels mee aanmaken voor... Um, ja, iPhone. Nou, maar als je geen e-map gebruikt, dan, dan werkt dat waarschijnlijk niet, toch? Ik dacht dat hij het ook voor popboxen deed, maar dat weet ik niet, uh, niet 100 zeker. Als je dat wil, wil ik dat wel even een keer voor je uitzoeken. Nou, nee, want ik, ik gebruik heel weinig mail, maar ik ben wel benieuwd. Ik was wel benieuwd, maar zo ver hoef je niet te gaan, hoor. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die wat uh, vermeld waardig hebben? Zo niet, dan wou ik uh, afsluiten voor vandaag. Ik zie dat het alweer bijna tien van half vijf is. Het lukt eigenlijk nooit in een uur. Maar goed, dat is een nierig. Ik had nog één opmerking. Ik heb toevallig van de week in de trein het NCT, het zomernummer, even beluisterd. Daar staat een artikel in over e-book readers en e-book formaten. Ja, het is al net als vroeger toen we de video's en de, de, de voorlopers van de cd's en de, de betamax en alles hadden. Hè. Totdat er een keer een wereldstandaard is. Volgens mij wordt er echt nooit wat met die e-books... want dat is, een normaal mens begrijpt toch door de bomen het bos niet meer... want wat zou je nou als gewoon mens... als jij nou denkt, nou, ik wil eigenlijk wel veel e-books gaan lezen... je moet ergens voor kiezen en alles heeft weer voordelen... en alles heeft weer nadelen en niemand heeft een standaard. Ja, ik heb dat artikel ook gelezen en werd er ook niet heel erg blij van. Um, ik denk dat het meeste e-books... E nou, e-books gewoon als e-pub... Uh, beschikbaar zijn en je zit inderdaad met verschillende manieren van afscherming met name um, met die hele DR DRM code en andere coderingen um, ja ik denk wel dat er heel erg veel e-books zijn die de, de Apple codering gebruiken, dus die gewoon uit de, de App Store uh, die je uit, uit, uit de winkel koopt bij uh, het e-book programma dus de, de e bookreader van Apple zelf Um, en er waren ook mensen ingeslaagd om um, via uh, Adobe Digital Edition DRM-codes van uh, e-books af te halen en op die manier dan weer te kunnen lezen. Maar het is inderdaad uh, een woud en dat zal zich wel een keer uitkristalliseren wat nu uh, het gaat worden. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook heel veel verschillende audioformaten. En daar hebben players juist gezegd: van oké, okay, we gaan ze gewoon allemaal ondersteunen. Dus misschien dat het hier ook wel, uh, wel gaat. En ik heb nog. Um, want dat kon ik uit dat artikel niet halen. Ik weet dat er e-readers of e-book readers zijn voor iPhone-apps die ook uh, DRM-codes eraf kunnen halen. Maar wat ik tot nu toe gevonden heb, zijn die ook dan meteen weer even niet toegankelijk. En dat is nu wel heel erg jammer. Nou, wat dit artikel betreft, betrof het gewoon een van de artikelen uit het, uh, uit het uh, normale computerbladencircuit. Dus daar wordt er niet speciaal op die uh, toegankelijkheid uh, ingezoomd. Nee, klopt, maar naar aanleiding daarvan had ik even wat rondgekeken. Maar er zijn zo almachtig veel e-bookreader apps. Ik denk dat er wel, wel 50 en misschien wel veel meer zijn. Dat Stanza, is dat een beetje wat? Fries. Ja, die doet hetzelfde als uh, uh, de e bookreader die bij, uh, bij Apple zit. Grofweg. En ik weet niet echt voordelen van Stanza. In ieder geval op het gebied van het uh, unlocken van e-books e heeft hij zeker geen voordeel. Sommige mensen vinden hem wat mooier of die vinden hem wat, wat uh, leesbaarder dan de e-bookreader. Weet jij het er wel aan, uh, Of uh, daar uh, verschillen zijn in, um, uh, in leesbaarheid van dat, van dat ding? Want mijn vrouw bijvoorbeeld gebruikt Stanza voor e-books en die vindt die Apple e-bookreader gewoon een kaal ding. Dus misschien is het wel zo simpel hoor, dat die gewoon wat shiner is uh, in elkaar gezet. Ja, de favoriet is uh, Stanza inderdaad. Uh, ik weet ook niet precies waarom. Ik ben hier geen e-bookreader, dus. Uh... Nee, klopt. Oké. Okay. Dan wil ik uh, eigenlijk gaan afsluiten wat mij betreft, tenzij iemand voor de valreep nog iets uh, bijzonder spannends heeft. Anders dan ga ik jullie straks een goed weekend wensen. Dus nog even de valreep en dan uh, is het zover. Nog heel even iets over die vergroting op de iPad. Het is ook zo dat je natuurlijk, uh, Marga gebruikt bijvoorbeeld uh, veel vergroting in die zin, niet de vergrotingsfunctie. Maar wel gewoon het groter maken van letters door gewoon de vingers uit elkaar te bewegen. Hè. Dan krijg je dus gewoon veel grotere letters. En uh, ja, dat werkt in vrijwel alle iPad-eigen apps. Mij dacht ik. Ja. ja. Alle iPad-eigen apps. Je hebt wel eens van die uh, iPhone-apps die je op de iPad zet. Dan wil het niet. Overigens ook soms wel weer eens wel als je de iPad dan weer uh, rechtop zet. Dan wil het ineens wel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de supermarkt Wijngids die we er een keer opgezet hebben. Toen dacht ze eerst van god daar heb ik niks aan want het vergroot niet. Maar toen ze hem rechtop deed toen wou het toch wel aardig vergroten. Dus dat is toch wel een tip voor mensen die, die, die, die nog goed kunnen zien. Je kan heel veel gewoon vergroten door gewoon standaard je vingertjes even uit elkaar te schuiven. Twee vingers erop te zetten en dan, krijg je, dan worden die letters ineens stukken groter. Ja, en het voordeel van die manier van vergroten boven de uh, Apple-vergroting gebruiken... is dat het programma ook weet dat die vergroot wordt. En dan worden dus uh, regels ook, ook gewoon korter. Dus dan hoef je niet uh, links-rechts te gaan schuiven om uh, vergrote regels te gaan lezen. Dat moet je bij de Apple-vergroting dan wel. Dus inderdaad, ik vind het uh, zeer waardevol. Heel veel e bookreaders doen het ook en... Uh, Internetbrowsers browsers ondersteunen het bijna allemaal voor tekst en voor foto's. En, da en daar wordt hij wel behoorlijk wat gebruikt, uh, dat vergrotingssoort, heb ik het idee. Ja, een collega van mij, Angela Vekke, heeft een, een artikel hierover geschreven over het, de vergroting op de iPad. En die kun je terugvinden op de Blink magazine. Oh ja, die ben ik ook ergens tegengekomen, dat klopt. Ja, dat is een leuk artikel. Die staat gewoon onder als je iPad kiest geloof ik op het hoofdscherm van Blink Magazine toch Nancy? Ja, iPhone, iPad, iPod Touch uh, tips, klopt. Oh, nou, dank je voor deze tip en uh, wat betreft die vergroting. Nee, ik zeg het verkeerd, wat betreft Stanza, daar was Marge ook meteen even naar aan het kijken. Die werd er overigens maar met 2,5 ster gewaardeerd, dus dat lijkt uh, vrij matig. Maar ja, die waarderingen die zijn soms ook wat uh, dat je denkt, ja, uh, erg kort door de bocht. Ja, maar volgens mij was Stanza ook dat hij veel formaten aankon. Zoiets was het. het was, er was een groot voordeel aan Stanza in ieder geval. En de publicatie van het artikel van de, die vergroting... die staat ook... die is, uh, is ingepubliceerd ge, op de site ICT4Vips. Op die site kijk ik ook heel vaak. Ja, ook daar ben ik hem tegengekomen. Uh, Oké, okay. wat mij betreft zijn we ongeveer rond voor de vrijdagmiddag... en kunnen we... ...weekend gaan vieren. En wil ik jullie hartstikke bedanken... ...voor het aanwezig zijn en de bijdrage... ...weer aan deze... Uh, ...dit vragenuur. Ik vind het toch echt veel leuker... ...dan het doen van kale podcasts. Dat kan natuurlijk ook, maar ik vind het... ...het interactieve aspect van dit vraaguur ...heel erg leuk. Dus ik ben altijd erg blij... ...dat er gewoon een aantal mensen de moeite nemen... ...om hieraan mee te doen en hun... ...inbreng uh, in te brengen. Dat mogen er wat mij betreft... ...best meer zijn... Of meer worden nog. En dat komt waarschijnlijk ook nog wel als er wat vakantie voorbij is. Dat het er weer wat meer zijn. Maar in ieder geval hartstikke bedankt voor jullie inbreng. En wat mij betreft een heel fijn weekend.